Raymond met het NWS-journaal. In Cairo zijn Israëlische en Palestijnse onderhandelaars het eens geworden over een verlenging van het staakt het vuur in Gaza. Dat meldt de Israëlische krant Haaretz op basis van Palestijnse bronnen. Vanavond om 11 uur Nederlandse tijd loopt het huidige bestand af. Israël zwijgt nog over een mogelijk onderhandelingsakkoord en ook van officiële Palestijnse kant is er nog geen bevestiging van het nieuws. Paus Franciscus overweegt naar Irak te gaan vanwege de crisis in dat land. Hij wil zijn solidariteit tonen met de vervolgde christenen in Noord-Irak... Franciscus sprak zich indirect uit voor het gebruik van geweld tegen de extremisten van de islamitische staat IS om de vervolging van religieuze minderheden te stoppen. Het is geoorloofd om onrechtmatig geweld te stoppen, zei de paus, maar ik benadruk het werkwoord stoppen. Ik zeg niet bombarderen of oorlog voeren. De middelen die gebruikt worden om hen te stoppen moeten goed worden bekeken. Een van de belangrijkste Nederlandse vertegenwoordigers van de conceptuele kunst, Ger van Elk, is overleden. Zijn werk is onder meer tentoongesteld in het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Museum of Modern Art in New York. Van Elk schilderde, maakte sculpturen en werkte met film en diabeelden. Met geestverwanten, zoals de Schippers, schreef hij een aantal manifesten over hun visie op de conceptuele kunst. Dat is een naoorlogse kunstvorm waarbij het idee voorop staat en niet de schoonheid. Ger van Elk was 73 jaar. Nederlandse vrouwen hebben bij het EK zwemmen in Berlijn zilver op de 4x100 meter vrije slag gewonnen. Inge Dekker, Maud van der Meer, Esme Vermeulen en Femke Heemskerk eindigden als derde achter Denemarken en Zweden, maar door een foute wissel werd winnaar Denemarken gedisqualificeerd. Zweden won daardoor goud en Nederland zilver. En dan het weer een afnemende buiigheid. Vanavond zijn de meeste buien verdwenen. Maar vannacht en morgen gaat het weer af en toe regenen. Er zijn morgen ook zonnige perioden en het wordt morgen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Met nu... Goedenavond, maandagavond, 9 uur, tijd voor CFN Cinema met Alko Beuving. Ja, tijd om wat filmmuziek uh, te gaan draaien. Wat hebben we op de rol staan vanavond? Nou, de, de prachtige films als Chariots of Fire, uh, muziek van uh, N.E.O. Morricone, het western kwartiertje, Ghost, All Good Things, Kingdom of Heaven, uh, The Hunger Games, Joe vs. The Volcano, eigenlijk veel te veel om op te noemen. En gewoontegetrouw begin ik toch weer met de song van Wieke van Weelde, World of Blue. Van het televisiefilmpje van Red de Oceaan, de Sea Stars. Hold je breath. Hold on tight. Hold on to the days of innocence A tidal wave on its way. But I won't close my eyes in ignorance. Oh, Those colors inside of you, drown Sun come out Don't lose sight In dark of night Cause you're the light To break the cloud Ja, prachtige muziek. Wieke van Welde En uh, dat filmpje dat is regelmatig op televisie... Wereld Natuur voor Onze Rette Oceaan. Wellicht heeft u het gezien. Wieke van Welde heeft verschillende titelsongs gezongen. Kenaal, -Nou, de film. Uh, The pool, de pool, de, de soundtrack heeft ze de, de titel van gezongen. Dus kortom, een prachtstem om uh, ja, mooie muziek mee te maken. Vorige week heb ik eigenlijk voor het eerst iets van de Simpsons gedraaid en dat is me eigenlijk zo goed bevallen dat ik weer wat van de Simpsons uitgezocht heb. Ik vind het dan wel leuk om in het begin toch wat popmuziek te draaien. En ik begin met een kort nummertje Lisa's Wedding. Mooie klanken uit uh, The Simpsons. Lisa's Weddings Bells heet het officieel. Ja, en dat kan ik natuurlijk niet om Bart heen, dat andere figuur uit The Simpsons. Bart Sells His Soul heet dit nummer. En dat is een uh, grappig nummer, vond ik zelf. Het is geïnspireerd, de titel van het lied is In the Garden of Eden. En het is natuurlijk geïnspireerd in de Garden of Vida van de Iron Butterfly. Nou, ik wens veel plezier met het nummer van Bart Sells His Soul...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 March. Remember when we used to make out to this <laughs> hymn? <laughs> oh, won't you come with me? <laughs> Wait a minute, this sounds like rock and or roll.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 We gaan natuurlijk nog veel meer draaien. En het is niet alleen bekende muziek die we draaien. We draaien ook onbekende muziek. En van de week kwam ik toch weer een film tegen. Veronica QRN. En dat is wel een, een, daar zit een mooie soundtrack bij. En de soundtrack is geschreven door een Harry Gregson Williams. Een adept van de Hans Zimmer. En het verhaal gaat over... Het is een waargebeurd verhaal over een journaliste... die haar leven waagt op zoek naar de waarheid... Halverwege de jaren negentig was het zo goed als oorlog in Dublin met een paar machtige drugsbaronnen die om de macht streden. Hun meest gevreesde vijand was niet de politie, maar de dappere Veronica Guérin, eh, die onderzoek deed en de drugshandel aan het licht bracht. Ze moest haar verantwoordelijkheid ten opzichte van haar lezers en het land afwegen tegen de belangvragers in thuis. Nou, eigenlijk is deze vrouw een enorme volksheldin geworden. En de muziek is mooi. Ik begin met de, de, de titelsong. De openingssong wordt gezongen door Jeanette O'Connor. En de eindsong ook, de funeral. En ja, ik begin met de funeral deze keer. Mooie klanken uit deze soundtrack, Veronica Gerin. De film is overigens geregisseerd door Joel Schumacher. En de hoofdrol wordt gespeeld door Kate Blanchett. Het is een film uit 2003, dus al we 11 jaar oud. Maar desalniettemin, uh, mooie muziek. Het nummer Driving. De kunst om uh, mooie muziek onder prachtige beelden te zetten, natuurlijk. En in deze Ierse film is dat weer wonderwel gelukt. Het volgende nummer: oh, de, film is de muziek is gecomponeerd door de Harry Craigson Williams, een bekende uh, ja, uh, filmcomponist. En uh, uh, The Hunger Games, uh, waar ik ook nog wat uitgedraaid, tweede uur. En uh, heeft hij nog meer gedaan? Kingdom of Heaven, dat, dat zijn niet uh, de minste films, natuurlijk. De laatste song uit deze film is Dublin... In 1996 heet de officiële uh, titel van dit nummer. Uit de film Veronica Querin. Mooie muziek. Mooie film. Hoog gewaardeerd ook in die tijd. En ik weet niet of u van de week nog naar de Studio Sport gekeken heeft. Of alle andere sportprogramma's. Dat ging natuurlijk over de Europese kampioenschappen. Atletiek. Onze Daphne Schippers die toch twee keer goud won en uh, een meisje wat ik niet zo goed kende, Hassan, die ook nog goud won op de 1500 meter. Fantastische prestaties, maar toen dacht ik meteen weer aan de film Chariots of Fire. Elke film eigenlijk over atletiek en een van die spelers die ging altijd oefenen door glaas op, bij de hoorden lopen om glazen champagne op die hoorden te zetten. En er dan overheen te springen en aan het einde ze op te drinken. Uit de, de uh, Chariots of Fire, de titelmuziek. Chariots of Fire, uh, gecomponeerd door Vangelis... de Griekse zangcomponist uh, uh, Aphrodite Child. Die hebben veel meer filmmuziek gemaakt. Uh, de, en dit is wel een van zijn bekendere films. En het verhaal is natuurlijk bekend. Het verhaal gaat, het gaat over uh, twee Britse atleten... die uh, tegen elkaar strijden op de Olympische Spelen in 1924. De een is een schot... Een man die God aanbidt. En de andere is een Joodse student die rent voor beroemdheid. En eigenlijk is er ook nog een derde. Een beetje een adellijke jongen. gespeeld door Nigel Hevers. En alles bij elkaar is het een prachtige film. Als je die beelden ziet hoe ze over dat strand hollen. Zo langs de vloedlijn. Schitterend, schitterend, schitterend. En daar hoort ook muziek bij. De muziek van Abram. Abram's team. Dit was Abrams team. Abram is natuurlijk de Joodse jongen. Het speelt allemaal in het universitaire milieu. Hè? En dan zijn concurrent was Eric. Eric's team. Charit of Fire geeft een prachtig beeld van de voorbereiding op de Olympische Spelen van 1924 en de strijd van de, de Schot. Die ja, weet niet of hij op zondag wel zijn wedstrijd mag lopen. Want een bepaalde afstand is juist op zondag gelopen nou, daar gaat de film over. Eigenlijk mooie film, mooie muziek. En ik wil afsluiten met een uh, song die daarin zit, Jerusalem. ...uit de film Chariots of Fire. Volgens mij was dit het nummer waarbij gezongen werd... ...en de studenten in de tijd van het lied... ...een bepaalde afstand moesten lopen. Als ze dat haalden, dan hadden ze kans... ...om uit te komen op de Olympische Spelen. Het staat me vaag voorbij, maar... het is van een poos geleden dat ik al gezien heb. Dat film dateert uit 1981. Dus wie weet is het geheugen wat verkleurt in al die jaren... ...en klopt niet helemaal wat ik zeg, maar... Al met al prachtig zaantrek en zeker van toepassing in deze tijd... met zoveel atletiek Europese kampioenschap op de buis... waar Nederland zo wonder wel gedaan heeft. Chariots of Fire. En als het over fire gaat, dan kan het natuurlijk ook over het Wilde Westen. En uh, u weet, na half tien draai ik graag wat uh, muziek uit westerns. En deze keer heb ik gekozen voor een bekende componist... Uh, Stelvio Chiaprioni. Luistert u maar. Thank you. Schitterend. Deze muziek komt van een CD. Die is getiteld Ecstasy of Gold: 22 Killer Bullets. Nou, dan begrijpt u wel. Dan kan het, gaat het niet anders dan over westerns. Eh, van dezelfde componist doe ik er nog een: Stelvio Cipriani. Eh, viva Alleluia. Als je deze muziek hoort dan zie je jezelf toch rijden op zo'n paard door de prairie Je hebt daar in de grens tussen Mexico Verenigde Staten. Je hoort die paarden, je ruikt ze. Ja, schitterende muziek. Je denkt vaak alleen bij die cowboy muziek aan Nio Morricone. Maar er zijn talloze schrijvers geweest die van die westerns, spaghetti westerns van muziek voorzien hebben. Ik doe er nog een van onze grote vriend, Stelvio Cipriani. The Arrival of the Blind Man. The Blind Man. Daar zit natuurlijk meer spanning in. Als de blinde man komt, pas dan op. Ja, in die uh, muziek van Westland moet er van alles zitten. Spanning, uh, feestpartijen, brasspartijen, alles zit erin natuurlijk. En als het over die, die spaghetti westerns gaat, dan kan je natuurlijk niet om Django heen. Django, een man die altijd een doodkist achter zich aansleept. Daar hoort ook fantastische muziek bij en die muziek is geschreven door Louis Bakalov. Ook weer gebruikt bij, door Tarantino trouwens. I'm mm -hmm. Spellend het is ook een hele onaanspellende film maar voor de echte liefhebbers is het uh, echt het is het trouwens een cultfilm dus zeer de moeite waard ja dan komen we toch weer terug bij Ennio Morricone maar deze keer heb ik geen westernmuziek voor hem uitgekozen maar ik heb gekozen voor thrillermuziek hij heeft ook bij thrillersmuziek gemaakt La Tarantola Fenetre uh, Nero Het was uh, enio Morricone, La Tarantola del Ventre Nero. is uh, mooie muziek ook. Ik, ik doe er nog even aan Ico Morricone. En dan uh, denk ik toch aan uh, het Love Team uit Cinema Paradiso. Een bekend nummer wat ook vaak door jazzmuzikanten gespeeld wordt. Het is uit de soundtrack Cinema Paradiso. Lofty. Neil Morricone, uh, Soundtrack, Cinema Paradiso, Love Team uit die Soundtrack. Ook een prachtige melodie, ook een hele bekende melodie. Die andere melodie was natuurlijk totaal onbekend van de, uit die uh, thrillermuziek. Ja, ik vind een mooie nummer om uh, het westerndeel uh, af te sluiten... uit Butch Cassidy en the Sundance Kid, Raindrops Keep Falling on My Head... maar dan de instrumentale versie, componist John Barry... heeft geluisterd naar het eerste uur van GFM Cinema... met heel veel filmmuziek. Ik hoop dat ik het tweede uur nog terugzie... met nog meer mooie filmmuziek. Op de rol staat dan The Kingdom of Heaven... Joe versus The Volcano... The Old Man and the Sea, The Hunger Games... Nou, te veel om op te noemen. Schitterende muziek allemaal. En dit is ook mooi natuurlijk... Raindrops keep falling on my head. Nou, het hebben we de afgelopen dagen genoeg gehad, natuurlijk. Raindrops. Ik zag al ergens een bord weg met de regen. Ik zie u graag terug na de klok van 10.